Субтитры Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het stijgt de hoeveelheid broeikasgas in de lucht explosief. Volgens de Verenigde Naties nam de hoeveelheid CO2 vorig jaar met 50% toe... vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Daarmee zou het hoogste niveau in 800.000 jaar zijn bereikt. Belangrijkste oorzaken zijn industriële activiteiten en El Niño... waardoor het zeewater opwarmt. De VM-meteorologen waarschuwen dat de klimaatdoelen van Parijs... niet worden gehaald als de opwarming in dit tempo doorgaat. Yeah. <laughs> Voor de kust van de Duitse Waddeneilanden is gisteravond een vrachtschip... met grote hoeveelheden olie en diesel aan boord gestrand. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Schiermonnikoog. Oorzaak is de storm die ook twee andere schepen in de problemen bracht. Het schip, van zo'n 225 meter lang, vaart onder de Panamese vlag... en heeft 800 ton stookolie en 140 ton diesel aan boord. Er zijn nog geen berichten dat van die lading al iets in de Noordzee lekt. Omdat het vast ligt in een stuk ondiep zee en het weer onstuimig is... lukt het sleepbotenvras nog niet om het schip vlot te trekken. Uber gaat de werkomstandigheden voor chauffeurs in Nederland aanpassen. Het bedrijf zegt dat na klachten van de chauffeurs. Een van de maatregelen is dat chauffeurs voortaan... al na twee minuten betaald krijgen als ze moeten wachten op een klant. De Anne Frank Stichting is niet blij met het voornemen van de Duitse spoorwegen om een nieuwe hoge snelheidstrein te vernoemen naar Anne Frank. Volgens de stichting is het een buitengewoon ongelukkige associatie met de trein die Anne Frank in 1944 naar Bergen-Belsen vervoerde. De stichting zegt dat Deutsche Bahn hierover geen contact heeft opgenomen met ze. Het weer in het noorden nu en dan een bui. In het zuiden en oosten zo goed als droog en geregeld zon. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Morgen meer bewolking. en Vooral in het noorden kans op regen en motregen. En de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 8 kilometer door een ongeluk met diverse voertuigen. De rijbaan is op dit moment bij Lexmond afgesloten. En het verkeer kan het beste bij Klopend Gorkum omrijden over de A15 en de A2. Op de rijbaan richting Breda staat ook kijkers. Een file met een lengte van 7 kilometer tussen Klopend, Evelingen en Noordeloos. Tot zover de verkeersinformatie.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 Als ik thuis zit te kijken naar dat ding, dan denk ik, ja, er zijn prachtige dingen. Hè? Maar er zijn ook dingen, die zijn niet om aan te zien. Hè? Infantiele dingen, hè? En weet je wat ik zo stom vind? Die reclames. Ja, daar kan ik me gewoon, kan ik me over opwinden, dat vind ik wel zoiets lulligs. Hè? Er zit, daar, zitten daar 10 miljoen volwassen mensen naar, naar een lila koe te kijken of zoiets. Ja, maar mensen, dat is toch te zot? Dat is toch te gek voor woorden. En niemand zegt wat. Wat moet die koe? Niemand zegt wat. Schilderen dat beest. Gewoon lila en zo laat is het. Dus, dus niet. Of dat kattenbrood. Ken, je, ken je die reclame van dat kattenbrood? Dat vind ik toch ook bij de beesten af zeg. Dat brood dat heet dan uh, miauw. He? En dan laten ze een kat zien op de buis. En dan zegt die kat. Die zegt opeens miauw. Heet je het gezien? En dan zegt die vent. De kat vraagt er zelf om. Nou, dat vind ik toch bij het achterlijke afzicht. Dat vind ik toch. De kat vraagt er zelf, is toch waanzin. Die kat die doet geen bek open. Weet ze, die, ze, weet ze veel? Weet, dus in de, toen ze voor de camera zat. toen hebben ze haar op de, op de teen getrapt. Dus had ze nog niks gezegd. Mensen, dat, ik kan me daarover opwinden.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 Er is maar één, Karel, 1. is niet waar. Als je er zes wil hebben, krijg je de zes. Ga maar naar binnen. Het is opgedrongen, allemaal opgedrongen. Vanavond rijk ik hierheen. Vanavond rijk ik hierheen. Wie hoest hier altijd zo? Kom eens hier, ik heb een dropje voor je. er twee gelijk, hè? Winnen de twee. Ja. Ik had het over die reclame, dat opdringen van dingen. Hè. Vanavond rijd ik hierheen, mensen. Ik rij naar Scheveningen. En er rijdt een bestelautootje voor me, zeg. En ik rijd daar zo achter, zeker vijf minuten. Ik kon er niet langs. En er staat achterop geschreven... J. de wit, uw slager. Dat is niet waar. <lacht> dat is absoluut niet waar. Ik ken die hele de wit niet. Ik ken die hele man niet. Mijn slager is de haas. <lacht> ja. Dat hoor ik zo van de kinderen. Dan krijg ik een biefstuk en zeggen ze... Pa, dit is een biefstuk van de <lacht> huis. <lacht> <lacht> onnavolgbaar, onnavolgbaar. <lacht> Die Toon Hermans. Nou, dat was weer een leuk stukje van Toon Hermans... over spelletjes en televisiereclame. Zoals alleen Toon Hermans, dat kan. Ja, en dan gaan we weer even naar ons rubriekje. Hoop ik? Oh, dan moet ik wel de schuif openzetten. Artiest in het licht met nu Starship en uh, het gaat om de zangeres Grace Slick. Oh uh -huh. Ja, ja, Grace Lick. En dat is de artiestenaam van uh, mevrouw Grace uh, Wing. En uh, zij is uh, geboren in uh, Evanston, Illinois... op 30 oktober 1939. Ze is een Amerikaanse zangeres... en het meest bekend als de zangeres van de Amerikaanse rockband... Jefferson Airplane. En uh, dat was vanaf 1974 Jefferson Starship... En vanaf 1985 heette het alleen nog maar Starship, toen is Jefferson eraf gevallen. En in 1964 begon Slick met haar echtgenoot Jerry Slick de band The Crate Society. En in 1966 werd ze zangeres bij Jefferson Airplane. Eind jaren 60 had Jefferson Airplane twee grote hits met White Rabbit geschreven door Slick en Somebody to Love. Nou, Er is heel veel te vertellen over deze dame. Wat ik echt leuk vind, uh, dat typeert haar ondeugendheid... in een uh, interview uh, verklaarde slik van plan plan te zijn geweest... stiekem een dosis LSD in de thee van president Nixon te willen doen... toen ze ooit uitgenodigd was voor een receptie op het Witte Huis. Nou, het is toch wat, hè? Wat een dame. Uh, nou ja, dit, dit was dus een, een nummer van A Starship. Nothing's gonna stop us now, wat een hit is geweest... En uh, het is zeker aan te raden, want ze is heel veelzijdig. Als je haar solo-nummers hoort, uh, is hele aparte muziek, heel apart. We gaan gauw verder. Ik ga nog even een nummer opzetten en dan ga ik contact zoeken met onze razende reporter Joop van Es. Dus ik zou zeggen tot zo. Wat houdt hij van de lover medley van The Doors? En dan ga ik eens een andere door openzetten. Want wie zit er achter die deur? Onze razende reporter Joop, als het goed is. Joop, ben je daar? Nou, uh, trap die deur dan maar open. <laughs> <laughs> uh, uh, wel, wel lekkere muziek, Dolly. Lekker, hè? Hey, hey. ja, Zat ja, je te ja. genieten? <laughs> ja, helemaal niks met mij. Kijk ik, eens aan. Uh, dit, is, dit is niet de eerste keer dat ik uh, de afgelopen... Twee dagen van de muziekgenoten. Wat dan? Er, Waar heb je, uh, uh, ja. was, was er weer een jazzmiddag? Uh, nee, oh. nee, nee, nee. Oh. Schuimpies. Schuimpies. schuimpies. Van Castle Live. Trapt op. Wie? In, uh, van Castle Live. Och ja, natuurlijk. Middag. Dat was gisteren, hè? Ja, die trapt op bij uh, uh, Eppenfluit, het restaurant van uh, het Amsterdam Beach Hotel. Ja? Hoe was het? En het war, ja, super. Ja? Ja. ja. Zijn, de heren zijn tussen aanhalingstekens... akoestisch gegaan. Ze ja. hebben een x aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Ja. Waaronder andere... Uh, Riders of the Storm. Ja. En uh, wat nummers van Neil Jong. En dat ja. klonk als een klok. Wow. En het was partijdruk. Ja, dat zal gerust. Want er is heel veel ja. aandacht aan besteed. Hè? En je had ja, natuurlijk het, het, het rondje ik... dorp. Dus ik denk ja. dat heel veel ja. mensen door zijn gelopen. Of vergis nou, ik dat... me? dat viel mij een beetje tegen eigenlijk. Oh. Wat mij wel opviel, dat er tussen ja. uh, ook weer aanhoudend zeggen is oude rockers aan waren. Uh, uh, ik was misschien wel uh, uh, eentje van dezelfde leeftijdsgroep. Oh. En, uh, dat was heel, heel verrassend, dat vond ik heel leuk. Ja. En, uh, ja. het uh, dat uh, uh, uh, was geweldig, echt waar. Leuk. Kessel die, uh, die had uh, echt. Uh, alles uit de kast getrokken om een geweldige slag evenement te maken. En het was eigenlijk zomaar een evenement. Want hij kwam een keertje bij Suzanne Janssen van het ja. Amsterdam-Bizetel... en hij zegt ik heb zin in een feestje. En zij toevallig ook, oh, nou. dit is het resultaat. <laughs> ja, ze, en zo smeet men plannen. <laughs> ja, mogen ze wat mij betreft vaker doen hoor. Nou, inderdaad, als het ja, zo'n succes is. is geweest. Maar dan zullen ze er ook alle twee wel oren naar hebben en zin in hebben, denk ik. Om dat ja, vaker ja. te doen. ...om een feestje kan je jezelf er wel voor horen, hoor. Ja, ja, ja, ja. <laughs> okay, dan... Ja, goed, maar ja, dat was ja. dan eigenlijk de afsluiting van het hele weekend. Ja. Want daarvoor was natuurlijk het, uh, het rondje dorp. Ja. En uh, 151 man deden ermee. 151? Hallo? Ja. Weet je, dat worden er ook elk jaar meer, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. En uh, dat terwijl er toch een x aantal gelegenheden is afgevallen... er ...zijn wel eens wel nieuwe bijgekomen... Ja. Uh, er was een, een uh, kroeg die had uh, drie deelnemers, maar er was ook eentje die had er meer dan veertig. Mijn god. Ja, <laughs> ja, dat zie je de hardheid op natuurlijk. Hè. Ja, die waren, die waren natuurlijk uit. met de spelletjes de deur niet zo gauw uit. Ja, en ja. Die, die spelletjes die waren, waren ook weer heel, heel inventief, waren hele leuke dingen bij. Ik ben in ja. lauw van Hardy geweest, je ja. hebt een, een, een zwarte kamer gemaakt, zeg maar. Ja. En, en, daar zat het biljart in en op het biljart lagen kaarten, maar ja. je, je ziet niks. Dus af en toe kwam er een flux van een, eh, ja, een, een lichtapparaat mm -hmm. dan moest je proberen de joker te vinden. Nou, dat okay. ben je wel vergeten. Ja. Maar heel inventief dus. Ja, ja, ja. Bij, bij Kopertje werd er, werd er dan een kaart gedraaid en dan moest je aan de hand van die kaart moest je vijf verschillende kleuren bekertjes in een bepaalde volgorde zetten. Oké. Okay. Ja, geweldig. Heel leuk. Simpel maar gezellig. Bij het wapen was er uh, ook iets... iets. Ja, een heel oud spelletje, ja. van die blokjes het torentje bouwen en dan proberen ja. blokjes eruit dus te halen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja zonder hem te heel laten vallen natuurlijk. Doen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nou ja zo was het uh, heel inventief en heel leuk en heel gezellig. Ja. En uh, ja, er zouden wat de nodige drank uh, uitgegaan zijn. Ja. En, uh, maar goed, dat moet dan maar. Ja, ze lopen niet op limonade. Nee. Daar doen ze het niet voor. Nee, nee, de nee, nee. De de Ja, ja, ja. Ik vond die anderen ja, ook wel inventief met dat, uh, met dat ringwerpen. Welke ringwerpen? Nou, de mensen die zag ik uh, ringwerpen en het leek net alsof er een, uh, een meneer onder een uh, tafel, uh, onder een laken lag op een tafel. Ja, ja, ja. ja. Ik, en toen stond er ja, iets nee, recht omhoog ja, en daar moest je de ringen ja, omheen werpen. Jij, jij zegt het nog netjes, ik had het anders gehoord. Ja, is dat zo? Ja, ik moet natuurlijk rekening houden met, uh, met de luisteraar. Ja, Alhoewel, ja, ja. ik heb net een heel ja. erg nummer gedraaid. Dus, uh. Nou, goed. Maar goed, dat was voor ja. buiten spel uh, heel leuk. Ja. Ja. En, en, ja. Dat zeg ik heel inventief. En, ja. Uh, uh. <laughs> dat was... Ik moet er nog weer aan loggen, wat, bij het spel, hoe dat gepresenteerd werd. Geweldig. Ja. En dan hebben we zaterdag ook natuurlijk nog ja. open Nederlands kampioens op Kanaal. Kanalenpellen, ja. Hoe is en dat de verlopen? Voor, de voor de derde keer is Else, Else... Miet? Hoe heet ze ook weer? Ik heb even niet mijn naam in hoofd. Ik ook Kampioen niet. geworden. Else Miet. Okay. Uh, die, die, die, die, die, die is ongelooflijk. Ja tegen Zuid-Groningen vandaan en die ja. heeft dat van kinderen van meegekregen. In Groningen? Blinde, blinde Pellers zit ze gewoon. In Groningen? Oh, oh. Oh, Heb je daar kanalen Pellers? Dat zal een Zeeland zijn, weet ik veel. Nou, dat is nogal even een verschil. <tie> <tie> nou ja, Groningen, Groningen heeft wel havens, kom op he. Het zal wel lekker worden. <tie> ja. Maar die, die, uh, zij heeft dus gewonnen. Maar was hij, uh, nou ja, zij. Nee, ja. zij was natuurlijk een professional, of niet? Of is het een recreant? Uh... Ja, uh, nee, nee, uh. uiteraard. Nee, nee, nee. nee. Uh. Uiteraard. Ik moet nog. Uh, want ik, ik, ja, ik kan me niet in drieën delen. Er waren twee bij ons uh, niet aanwezig. Raar. Dus ik, ik moest wel andere dingen zijn. Ik krijg nog een verslag van het kanalenpullen. Maar ik weet ja. in ieder geval dat zij gewonnen heeft. Ja. En uh, dat het een geweldig iets is geweest, natuurlijk. Ja. ja. En uh, ja, het groeit. Het groeit, het groeit, het groeit. Leuk ja, maar... hoor. Ja, gezellig. Ja, zeker, zeker, zeker, zeker. Ja. En wat was er nog nou, meer te doen? Nou ja, wat heb ik nog meer gedaan? Ik ben bij basketbal geweest, uiteraard. Ja. Ik ben bij voetbal geweest. Voetbal ja. ging uitstekend. Goed zo. Uh, 7-0 gewonnen. Helemaal goed. Uh, de Lions' heren hebben uh, het weer eens een keertje uitgehaald. Ja. 102-61. Zo, zo, zo, zo, zo. <laughs> <Ja. laughs> Optie, ik, ik, ik heb al helaas alleen maar het eerste kwart gezien. Want ik verrekte van de fijne rug. Ik ben oh. oh, eigenlijk. En in het eerste kwart hadden ze nog de nodige moeite met de tegenstanders. Ja. Maar ze hebben blijkbaar volledig opgerold. Ja. Want ik geloof dat Ron van de mei 35 punten had. En Goeien de boel van de 33. Ja, och, dat is eigenlijk wel och, hartelijk bedacht. Ach, ja, ja. ja. ja. Nou. Uh, en uh, ja, uh, de dames. Ja. Ja, die leeft eigenlijk een beetje boven hun uh, uh, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, hun uh, punnen. Want die hebben de eerste drie wedstrijden gespeeld en ja. met verschrikkelijk verschil gewonnen. 80 punten, 70 punten verschil. En nu hebben ze zo'n koppen gekregen. Ja, dat ja, moet ook ja, ja, ja. kunnen. Het is een leerproces. Er zitten een paar nieuwe spelers bij. Drie ervaringsspelers konden helaas vanwege vakantie niet aanwezig zijn. Ja, je hebt kinderen. Ja, dat gaat toch door. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, ja, uh, Rick Popper, de trainer, zegt ook: Ja, het is een leerproces. Dat moeten ze allemaal doorgaan. En dat uh, komt helemaal goed. Mag ja. Ja. Ja, ja, ja. Verder, uh, de hockey. Uh, ja, daar ben ik niet bij geweest. Omdat het was uh, in Rotterdam. En dan moet ik mijn paspoort meenemen. Anders mag ik niet binnenkomen daar. <tied> en, <laughs> was er geen negatief reisadvies dan? Ja, ja, dan? Ja, ja. Ja. Altijd, Altijd hè? Het moest er even uit, sorry. <laughs> ik steun je wel hoor, Joop. oké. toch wel. Ja hoor, in deze Goed, wel. <laughs> ja, nou ja, die dames die hebben helaas weer niet kunnen winnen. Maar ze komen steeds dichterbij. En ik mag hopen dat ze de komende vier wedstrijden voordat de winterstop begint... Uh, toch weer eens uh, een keertje drie punten mogen pakken. Mm -hmm. Maar dat ligt in het verschiet. En mijn ijzeren bol, mijn, mijn glazen bol die werkt, ja. nog steeds niet, die is stuk gevallen. Oké. Okay. Dus, uh, jammer, jammer, jammer. Je mag mijn pen <lacht> alleen hoor, als je wil. <laughs> <coughs> ah, maar goed. <lacht> <laughs> nou ja, uh, wat hebben we dan meer? Uh, uh, uh, uh, nog even iets voor volgende weekend. Yeah. Ja? Uh, Volgende week, zater, of komende ja. zaterdag, ja. gaan de kaarten voor het sinterklaas Spectakel in de verkoop bij de Bruna en bij de Oude Hall. Jeetje, is het alweer zover, jongens? Ja. Ja, ja, ja. nog ja, op. Ja. en op. Uh, en zondag komt uh, Saïd van de bij, uh, ja. Ja, -Said Saeed, Die komt uh, bij het museumpodium. Het ja. heel leuk om naar uit te kijken ja. okay. en leuk om weer het schietje te zien daar. Ja, ja, zo is het. Nou. extra raad. Morgen overmorgen, ja? de or or or or organieke raad. Jazeker. Mm -hmm. <laughs> ja, zeker. En vanavond wordt ook uitgezonden via uh, ZFM Zandvoort. De God, extra van, raadsvergadering. Van, ja, dat, is, dat moet, denk ik. Tof. Nou ja, ja, ja. We hebben iemand bereid gevonden om uh, hier in de studio te gaan zitten. Dus het komt weer voor ja. elkander. In, uh, Goed. Tenminste, je, in goede gezondheid. dat ja. ook. Ja. Nou Joop, ik okay. uh, hartelijk bedankt weer voor uh, alles wat je ons hebt uh, willen vertellen ja. en uh, leuk ik dat weer het uh, ja zo is het bijna wel. Nou we gaan eerst nog even een nummer draaien tot aan het uh, regionale nieuws van half twee en uh, ik ben blij dat jij zo'n leuke avond hebt beleefd uh, bij uh, Patrick uh, van Kessel. Ja toch? Ja. En, nou ja uh, ik, ik draai oh ja, daarop... Ik ben, ik ben toch al een fan van hem, hoor. Ja, zo is het. Nou, ik ben blij dat het een leuke avond is geworden. En daar draag ik het volgende nummer aan op voor jou, Joop. Hé, hey, tot dag volgende week, hoop ik. Oké. Okay. Ja, Joop. dag Joop. Dank je wel voor je bijdrage. Doei. Bye, bye. Doei. En deze was speciaal voor Joop. Such a funny night. Omdat hij zo'n leuke avond heeft gehad. Bij het optreden van Patrick van Kessel. En uh, omdat er weer een leuke avond staat te wachten. Met uh, de. C. Uh, uh, hoe heet die man ook alweer? Nou, in ieder geval een comediant. Die binnenkort uh, een optreden gaat hebben. In, uh, in het Sandvoorts Museum. Goed, gaan wij door met het volgende. Want ik ben al over tijd. Ik ben over tijd en dat moeten we niet hebben. En ik moet... Uh, uh, Mickey. ik ben hem helemaal kwijt. Waar is hij nou? Even kijken hoor. Ja. ja, nou ga ik toch mooi de mist in. Want ik moet de jingle hebben van het nieuws. En als het goed is, dan zit uh, die... Dan zit die... Uh, hier. Komt ie... Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, is het toch nog gelukt vandaag? Een beetje aan de late kant, maar ik zal heel snel praten... dat ik het nog net red voor twee uur. Goed, twee twintigjarige jongens uit Zandvoort en Haarlem... zijn zaterdagnacht rond drie uur aangehouden na een straatroof. Kort daarvoor hadden ze een 28-jarige Haarlemer bestolen. Het slachtoffer was door een groepje jongens mishandeld op het Spaarne in Haarlem...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 Ja, een poosje terug alweer is op een mooie zonnige ochtend in Zandvoort... een watersporter bestolen van zijn portemonnee. In de portemonnee zat zijn pinpas en de twee dieven die zijn portemonnee hadden meegenomen... betaalden onlangs contactloos bij een winkel. En nou, laat daar nou een camera gehangen hebben. Die beelden die, uh, die door die camera werden opgenomen... Uh, zijn door de politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort gedeeld met het team Openbaar Vervoer in Amsterdam. En waar de collega's die de briefing bijwoonden en de beelden te zien kregen. daar zat een van de collega's uh, die herkende een van de verdachten in Amsterdam. toen deze het Centraal Station in Amsterdam ging, binnenging. Snel werd contact gelegd met de collega's in Zandvoort... die op hun beurt belden met de officier van justitie... die toestemming gaf voor het aanhouden van deze verdachte buiten Daad. Die toestemming kwam en de verdachte werd aangehouden. En deze zit inmiddels vast. De politie in Zandvoort handelt de zaak nu verder af. Nou, dat was toch even een fraai staaltje van samenwerking, of niet dan?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 Via Burgernet vroeg de politie uit te kijken... naar een ongeveer 21-jarige lichtgetinte man met een blauwe jas. Het bejaarde slachtoffer kwam in de... aan het eind van de middag bij zijn woning aan... en toen hij zijn kelderbox in wilde gaan, stond de overvaller hem op te wachten. En die man die bedreigde het slachtoffer met een mes. Het... De politie is op zoek naar de dader... En uh, Want ze hebben hem nog niet gevonden. Wie iets heeft gezien kan contact opnemen met de politie via telefoonnummer 098844. En het gaat om een ongeveer 21-jarige lichtgetinte man met blauwe jas. Hij droeg destijds, toen het gebeurde, een spijkerbroek met scheuren. Hij is mager.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 Een oplossing ligt niet voor de hand. En de gevolgen voor de winkeliers zijn nog niet te overzien. Nou, tot zover het nieuws. En dan gaan we zo over naar het weerbericht. Rest mij u om nog even uh, attentie te vragen, uw aandacht te vragen... voor vanavond de extra raadsvergadering uh, van de gemeente, van de raad. En uh, dat gaat over het uh, vertrek van de heer Demmers met... Uh, ja, de oorzaak daarvan en hoe alles is verlopen. Het wordt uitgezonden via de site van de gemeente Zandvoort. Maar ook via uw lokale omroep ZFM Zandvoort. Nou, gaan we eens kijken wat het weer gaat doen de komende tijd. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt op deze maandag geregeld. Ik voel hem al lekker op mijn bolletje hier. Oh, heerlijk. Maar ja goed, er zijn ook wolkenvelden en lokaal is er nog altijd een bui mogelijk. De matige en aan zee vrij krachtige noord tot noordwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur wordt niet hoger dan 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel over het algemeen droog. De wind draait naar west tot zuidwest en het koelt af naar een graad of 11 de komende dagen is het licht wisselvallig met naast... God, die muziek is wat zachter, man. Verschrikkelijk, altijd die muziek zo hard. Nou goed, de komende dagen is het licht wisselvallig met naast geregeld zon... ook af en toe wat regen of een enkele bui. De temperatuur stijgt morgen naar 11 graden... en de dagen daarna is het een graad of 13, 14. En aan het eind van de week, ja, helaas binnen kaas maar dan gaat het kwik weer omlaag. Jammer hoor. Nou, dit weerbericht werd u aangeboden door uh, Rico Schreuder. En dan gaan wij lekker gauw verder met een uh, muziekje. Eens uh, even kijken, wat heb ik nog allemaal voor u staan? Uh, laten we Elton John er eens bij halen. Moet je het wel doen, Elton? Even één aanslag en dan weer gauw stoppen. Typisch weer die Elton John. Hè? Nou komt die uh, Goodbye Yellow Brick Road.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 Yellow Brick Road van Elton John was ook weer een lekker nummer, natuurlijk. Wat zullen we nu eens gaan doen? Oh ja, wacht even. Wacht even. Want ik heb nog een artiest in het licht. Artiest in het licht. Alleen misschien niet helemaal uh, uh, eerlijk. Uh, ja, ik, ik heb niet echt mooie muziek van hem kunnen vinden. En toch vind ik, ondanks dat ik geen muziek van hem ga draaien... Uh, dat hij dat, dat toch de moeite waard is om even iets over hem te vertellen... en erbij stil te staan. Het gaat namelijk over Frank Noya. Uh, Frank Noya die is uh, geboren in Nederlands-Indië... in Jokhjart, uh, Joe Jakarta, mijn god, in Nederlands-Indië dus, op 12 november 1933. En hij is overleden in Hilversum in 2016 op 30 oktober. En daarom staan we even bij hem stil. Hij was een Nederlands muzikus en hij werd vooral bekend... als de basspelende papjesgeitenbreier uit de film van Ome Willem... waarin hij met pianist Harry Banning en accordeonist Harry Moten de Geitenbreiers het begeleidend combo voor ome Willem vormde. Aanvankelijk speelde Noja basgitaar... maar na een paar seizoenen stapte hij over op de contrabas... en zijn bijnaam kreeg hij doordat hij de vraag van ome Willem... lusje ook wel bloemkool dan stevast beantwoordde met een uh, met een papje, met een papje... Nou, samen met uh, Banning was Noja ook te zien in Witte, Witteke van Dorts... de late, late Lean Show als lid van de Saté Baby Boys. Daarnaast speelde hij onder andere op de, op de plaat Nederlands Hoop in Panama... van Nederlands Hoop in Bange Dagen... en in het muziekcombo bij het hoorspel. Hier spreken alstublieft uit 1978. En Frank Noja overleed op... 78-jarige leeftijd. Goed, Frank Noya. Ja. Uh, wij gaan luisteren naar Van Dik Hout met Zij maakt het verschil.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 Tussen alles wat ik had en niet dat opeens ging leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan dat en van alles te beleven. Tussen nooit en misschien heel soms. En tussen ik en ons. Zoveel woorden en het moet allemaal gezegd Maar wat zo ik probeer: geen vergelijking is terecht Misschien is het wat simpel, maar alles wat ik hoor, wil is Zij maakt het verschil Zij maakt het verschil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 Zij maakt het verschil, zij maakt.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 De Line Johnny Cash, onafvolgbaar natuurlijk. Prachtige stem en uh, wat een nummer. Uh, wat ik ook een heel mooi uh, nummer vind, is uh, het nieuwe nummer van uh, Jacqueline Govaard: Falling We have seen. nummer van uh, Jacqueline Govaart. U weet wel, de zangeres bekend van Cressip. Uh, en uh, ik zie inmiddels dat we echt naar het einde gaan... van de lunch op deze maandag. Uh, dus ik ga alvast afscheid van u nemen. Morgen kunt u uh, weer luisteren tussen 12 en 2... naar een nieuwe lunch met Ruud Jansen... en collega Beb Zweres. Dat wordt vast weer een hele gezellige uitzending. En uh, nogmaals, ik ga u hartelijk danken voor het luisteren deze aflevering. En uh, ik hoop u donderdag weer te mogen begroeten... wanneer ik met Ruud Janssen samen het programma het Lunch weer ga doen. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne maandag. En weet dat ik er eigenlijk niet mee wil stoppen. Maar ja, het klokje van de tijd tikt door en het is straks afgelopen. Tot gauw weer. Dag, dag.